and it's safe in the darkness. <laughs>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 en de heilige, algemene, christelijke kerk de gemeenschap, der heilige vergeving, de zonde, de wederopstanding des plezes, en in eeuwig leven. Alwaar het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, ...en de liefde niet had... ...zo waar ik een klinkend metaal... ...of de schel geworden... ...en al waarheid... ...dat ik de graven de proficie had... ...en wist al de verborgenheden... ...en al de wetenschap... ...en al waarheid... ...dat ik al het geloof had... ...zodat ik bergen gezette. ...en de liefde niet had... ...zo ware ik niet... ...en al ware het dat ik al mijn goederen... ...het tot onderhoud der armen uitdeelde... ...en al ware het dat ik... ...mijn lichaam opengaf... ...of dat ik verbrand zou worden... ...en had de liefde niet... ...zo zou het mij...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 Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verbreidt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat er meer, maar het zij profetieën, en zij zullen te niet gedaan worden. Het zij talen, en zij zullen ophouden. Het kennis, en zij kennis, zij zal te niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal komen zijn, dan zal er geen tentelenis te niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind, overleid ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan, heb geen eens kind was. Want wij zien nu door een spiegel, en in het duistere reden, maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten dele, maar als dam zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben, en nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. <tie> <tie> Mocht ons uitvrijgen. En lout terug een iets. Van die goddelijke eenzijdige. Liefde geschonken wordt. Omdat ze tweezijdig gemaakt werd. Uit u wederkende tot u. En eindigende in u. Geen de in het avontuur. En ons stof op stof gedenken. En nog schenken geen Dat niet in stof eindigt. Maar in gods lof. Datgene wat de dood overleeft, en de wereld, en eeuwig een God leeft. Der goddelijke wedergeboorte, de onsterfelijk gegeven, onsterfelijk blijft, tot een onsterfelijke heerlijk.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 We zouden vanavond nog een ogenblik stilstaan bij zondag C, vragen 21 en dan sluiten we dat voorlopig weer af. Want dan krijgen we niet met de afwenstijd de afwenstbelofte. En ook Adventstof. En de Adventstof die begint bij de moederbelofte. Daar begint Adventstof. Bij dat derde vers van Genesis 1 En die Advent die loopt door. Ja, vierduizend jaar lang niet. Vierduizend jaar lang. Wij zouden zeggen, het zou wel niet meer gebeuren. Het zou wel te laat zijn. Het zou wel voorbij zijn. God kent zijn tijd. En vergeet zijn tijd niet. En die Adventsbelofte geeft een Advents hopen. En een Advents verwachting. En een Advents geloof. Ja. Daar zegt wel David van in die Advent gevoelens. Want dat is missen en niet kunnen missen. Zullen God's beloftenissen. Eder geen vervuldiging. Hij ah ja, advent. Hij ah ja, advent. Advent is uitzien. Of je ook mag ontvangen. Waarop je hoop hebt dat het beloofd is. In afwens tijd lezen. Is een geestelijke nood. Is een geestelijke waarneming Die door de heilige geest gebrocht wordt. Daar kunt u van lezen in Isaiah 64. En het windsnoodzak. Daar schreeuwde de kerk: ach, dat gij de hemel eens ver. Die moet er van bovenaf gescheurd worden. Niet van beneden af, maar van bovenaf. Want onze verlossing gaat niet van beneden naar boven, maar komt van boven naar beneden. Gelijk al de weldaden uit een gescheurde hemel. En van een gescheurd voorhangsel gesproken. absent. Dat leeft dan tot de kerk niet die vader Waar staat dat? Waar lees u dat? Er is wel een oomgesprek. Een advent of die je borg mag worden. Of een advent om door bloed gemeenschap te maken. Maar de ganse strijdelijkheid is een adventkerk, uitziende, verwachtende de hopen, des eeuwige leven. En als we dan terugdenken, Ede, dan wordt dat ook alweer 23 jaar, dan die adventstossel in uw midden veranderen. Met, met dag wordt het 24 jaar. Nou het beroep, de handen van Jan Boon, of, waar is gebleven, waar is gebleven, waar is gebleven, ik weet nog goed, dan dat toen onder waren die zeiden. nu is die 18 jaar op moet ik namens vast 18 jaar hier ook maar gelijk, het is zo 24. Het is zo 24. En wat een wonder. Dat we dan elkaar nog niet moe zijn. Elkander nog niet schat zijn. Elkander nog maar verdragen. En nog met elkaar maar gelegen. En dat in deze tijd. Wat een wonder is dat. we elkaar niet hoeven te verteren. En niet deze elkaar hoeven te zuchten. Ik heb. In heel deze gemeente. Niet één vijand die ik de zaligheid niet gun. Niet één vijand die ik de beginselen dat eeuwige leven niet toewens. Dat kon ook anders. Dat kon ook anders. Dat kon ook anders. En op veel plaatsen in Istanbul, toen we gisteren in toen waren, toen zei Dominus Wenkelshoek. Hij zei: De Gaan staven Stavenissen toe. Dus van kampen, daar staat het niet zo. Zeg, hoe lang ben je nou in kampen geweest? Geur, acht en half jaar. Ja. Het is nog niet zo weinig, acht en half jaar. Je kan niet zeggen dat je het in zomer weg loopt. Acht en half jaar is nog een heel stukje. Toen zei, ook: dan word jij weer nieuw. Want als je pas in een gemeente komt, dan heb je geen ingebrek. Die had ik ook niet hoor. Dus. Ja, nu zie je ze makkelijker als het stoelen. Zij, ik wil ook wel eens weg. Zwaar, het Ja, ik wil ook wel eens weg. Dan denk ik, ben je zo oud hier? Ze willen me ten einde moe worden. Maar ik hoef niet weg te gaan om nieuw te worden. Hoor. Want nieuw moet gemaakt worden. Elke zondag Om nieuwe stof. En nieuwe naar de dus buiten geestes te maken. Dan nog een ogenblik dus, bij zondag 7, vraag 21, met de antwoord. Wat is een waar geloof? Antwoord. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, Waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woorden geopend baart. heeft. Maar ook een vast vertrouwen, het de heilige geest door het ik he van in mijn hart werd, dat niet alleen anderen, maar ook mijn vergeving, de zon doen, gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit loutere alleen, om de verdiensten van Christus, tot zover, vragen we vooraf om een zegen. Oh, gedakt u naar ons vragen, dan zullen wij niet kunnen laten om naar u te vragen, wanneer u ons zalig maakt aanraakt, dan is het niet mogelijk om naar u niet te zoeken door wie we aangeraakt zijn, om te leren kennen, vervolgen te kennen, en eenmaal te kennen in het al bloed en de gerechtigheid van die goddelijke middelaar, dewelken al de knopen de eeuwigheid losgemaakt heeft en ontbonden, en de kerk door recht en bloed voor eeuwig aan God gebonden. En verbonden tot een eeuwigdurende gemeenschap. En heil des levens. Gij deed ons in dit avontuur nog zijn die we zijn. Dat is niet weinig. Dat is niet weinig. Dat is niet weinig. Oh, we komen ook. Met allerlei ellenden en smatten en pijnen op onze legers gekluisterd. En worstelend met de dood en de eeuwigheid de vonden. Maar dat lust u nog niet. Dat lust u nog niet. Nee, nee, nee. Maar u behaagt het nog om goed te doen aan boze en ondankbare schepselen. Zij wilde uw lief woord nog in ons midden laten. Heilig het in het midden van ons hart. Want vlak bij uw woord is veel. Maar uw woord in ons wortelen, vruchten naar buiten voortbrengen, zal zijn eeuwige levens openbaren te worden door de onmisbare, Onwederstandelijke werken. Van God en Heilige Geest. Ach, oh, kom. Ach, oh, kom Heer Jezus. Gij zijt door een vader voor ons, Een plaats die u alleen waardig is. En van de vader gegeven is. Gekroond met de heerlijkheid die gij bij de vader had, En na de hemel vuilt. Geplaatst in de hoogste naam Uwe. Waarin alle tong het stof aarde zal lekken. Ach, kom. Ach, Heere Jezus. Gij liet uw knecht Mozes niet alleen gaan. Ach, kom eens niet. Ach, kom eens niet, alsjeblieft. Laat ons niet alleen staan. Dan is er niets benauwder over God breken. En zonder God staan. Ochtend is ze bang genade preken en een ongenade staan, dan is het zo beneveld heer over de van de ene van die enige te handelende en dan u weten welke, welke weg dat men op moet gaan ah gelijk ons toch op de nevige weg ah kom het kleinste kind onder ons mag eens lekker. Onder het zegel. Uwereeuwige verkiezing. Gelijk we net het morgenuur van dat kinderke. Gij riep het. Gij nam het. En gij kuste het. En stelde het tot een toonbeeld. En tot een voorbeeld. Van de ganse strijdende kerk op Aarde. Gij mocht ons in dit avontuur eens verrassen met uw komst. Niemand kan dat dan u alleen en anders geen. Red ons met uw reddingen en verlicht ons met uw genaderlijk des geestes. Laat de waarheid is vallen, heren, waar die nog nooit binnengevallen is, dan zal die zich naar buiten gaan openbaren, want elke boom wordt aan zijn vruchten gekend. En die vruchten vloeien uit dat eeuwige zout verbond, waarvan een tweede nadem het hoofd is, onfeilbaar. En de bedienaar van zulke verbond. geen mocht ons hebben, ach, het is waar, het is zo hard, heer, het is zo hard. Maar u kan twee maken, u kan droefheid scheppen en uitkomst en blijdschap herscheppen. Gij kunt alleen die dikke duisternis door die zonne- der gerechtigheid verlichte tot licht, welke gij beloofd heeft door de mond uwer profeten. Ach, kom, ach, kom. Gij liet u door mijn nasza verbidden. Gij liet u door mijn inroepen. Zij hebben u door je ganse kerk naar de scriptuur altijd laten inroepen. En tenslotte mogen aanroepen. En mogen aanbidden. Nooit is uw kerk zonder troost op aarde En zullen ook zonder troost niet sterven. Want wanneer de dag komt waarin de erfen uitgedeeld. Eeuwiglijk en aanbiddelijk, die nooit opgemaakt kan worden. Een erfenis van een testament maken. Die zijn testament bekrachtigt in zijn dood. En ook zelf de uitdelen des testaments. Tot erfgenamen des zeven levens. En de veelheid der erfgenamen kan die erfenis niet kleiner maken. Die is groot en die blijft groot. Die is oneindig groot. De erfenissen der geheiligden in het licht. Ach, kom, ach, kom. Ach, zet uw voetstap toch eens onderop. Maar boven alles in ons, in ons. Waar gij uw voetstap zet. Daar draait het alleen van weg. Gedenkt ook die jonge man hier in een velendaal, och. O, die gelamde zou het nog wat nader maken komen, Zou u het nog wat nader willen brengen alsjeblieft? O, waarde heeft u niet, maar wij ook niet. Want als we zien wie wij zijn, er zijn we namen waard om lam te worden. En geen been meer te kunnen staan. En geen hand meer te kunnen verroeren. Wanneer we zien hoe groot onze zonden zijn niet te tellen, dan is het een wonder, dan is het een wonder. Dat maar nog onder de gezonde geteld mag worden. Nog onder in- en de uitgaande geteld mag worden. Maar het is geen wonder. Het is geen wonder. Ja. Het is een wonder als u het een wonder maakt. En het is een wonder als u het een wonder maakt. En als u het een wonder maakt. Dan wordt u alleen bewonderd. De, wonder. de wonder. Maar nooit doorwonder. Opent uw woord door de Heilige Geest, die zoekt een onmisbare, alle noodzakelijkste en alle kostelijkste God en Heilige Geest, de levendmaker, de maken in toepassing, en de maken in toepassing, en de maken, de welke vertelt, en de geest en de bruid zegt, kom, kom, we gaan naar huis, kom, we gaan naar huis eeuwig als dat dat die Franse kerk door die derde persoon voor eeuwig gaan in de zoete van de eerste en van de tweede persoon die zaligheid is de eeuwige onsterfelijkheid de goddelijke drieënheid weggelegd voor gans Bekend, een betaalde erfenis, een verworven erfenis, en een geschroonk erfenis, uit louter genade. Amen. De <lacht> Psalm 36, en daarvan het laatste op derde zand werd. bij u heren is de levensbron, Uw licht doet klaarder dan de zon, ons dreugelijk licht aan schat. Weet u, u kennen mild en goed, en toont op oprechte van genoeg. Uw recht was op het trap, dat mij nooit er op zijn voet vertrapt. Nog boze hand in ballenschap. ellendig om de zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad, gevallen in de jammer staaf. waarin zij hulpvollos sterven. Dat is de Salm 36, en daarvan het derde zangvers, en inmiddels era is aan ieder gelegenheid zijn de liefdegaven af te zonderen. alle mensen wederom door Christus. A, een bewijs dat er niemand buiten Christus zal komen, Dat alleen Christus de verdienende oorzaak van de zaal is. Dat we alleen door Christus maar met God in een verzoemde betrekking gebruiken. Ja. Worden is dan allen Wederom door Christus Christuszaal. die door Adam. Maar Adam heeft toch niemand verdoen. Adam is toch geen rechter. Adam heeft ons toch niet verdoen. God is toch rechter. Die het beslist. En die Heer staat als vervolgd. deze vernedert en dient er ook. Maar, maar. De zonde van Adam is de mijne en de uren. Ja. Dat is een erfenis, die kan je niet weigeren, want die brengen mee op de wereld. Dus. Dat is een erfenis, die kan je niet keren, in de, in, op aarde worden erfenissen, waar van ons weer nog wat anders ook niet gekeerd. Nee. Maar dit is een schulderfenis. Dit is een schulderfenis. Ja. Een erfenis die begint met erfschuld en erfsmet. En de erfsmet, ja, dat is de baarmoeder van de zon. Dat is de baarmoeder. En die baart altijd door, van de ene zon tot de andere. Dat houdt nooit op mijn baar. Zelfs in de hel niet. Hoor je? Zelfs in de hel niet. Dan blijven de zonden nog voortwaarden. Daarom blijft de hel ook in. Daarom blijft de hel ook. Konde de zonde in de hel eindigen, ja, is er nog geen hel meer in. Maar hier kunt u zien: Ede, dat de zonden niet alleen sterker zijn dan de dood, maar ze zijn nog sterker dan de toren, God. De zonden zijn sterker dan de hel. Zou ik eens even wachten? Het uh, is dus eventjes indenken. Dat doet ons zien. <coughs> Dat de toren van God brandt al bijna 6000 jaar op de zonde van Kain. Heb je nog niet eentje betaald? Niet één, niet één kwadrant ben ik geschuld. schuld. Is van al die Ja. We hebben meermalen tegen elkander gezegd. De hel is geen afbetaling. De hel is geen afbetaling. Je kan hier op aarde veel krijgen door afbetaling. Maar de hel is geen afbetaling van onze schuld. Het is een eindeloze betaling. Een betaling die nooit meer eindigt. Dus dat is een eeuwige betaling. Zonder aan het eind ooit van de betaling te komen. Wat onzaggelijke... Gewichtvolle woorden. Ja. ja. Worden ze dan alle mensen zonder uitsluiting? Nee. Er is bij God een verkiezing gezegd. Ja, daar ben ik niet op tegen. Op die verkiezing ben ik niet op tegen. Maar die verwerping. Dat maakt me toch maar dikwijls ongerust, is het waar? Die verwerping, dat maakt me dikwijls bang en verkiezing niet, dan denk ik, ja, dat is dan toch de rol op zaligheid. Maar als ik aan de verwerking denk, dan denk ik, wat me nooit geboren. Zijn. Dan denk ik, wat me nooit op de aarde geweest. En waarom? Ja, zelfs maar eerlijk zeggen, man. Ik kan me niet indenken dat ik bij de verkiezing ben. Ik kan me niet indenken dat ik door een vader uitverkoren ben. En aan Christus gegeven. Ik kan me niet eens denken dat ik uitverkoren ben. Tot mijn eeuwig welzijn en dat geboren ben tot wedergeboorte en tot afwassing van zonde. Dat ik geboren ben straks. om eeuwig God te bezitten zonder gemis. Nee, dat er een verkiezing is, daar heb ik op tegen. Maar. Die verwerpingen. Oh, die verwerpingen. En? Die zijn er nog meer als de Verkoren. Dus zou toch wel een wonder zijn. Als ik bij de kleine getal zou komen. Het is waar hoor. Het is echt waar hoor. Jawel, daar stem ik toe hoor. Want als de verkiezing net zo groot was als dus de verwerping, dan was het niet zo'n groot wonder om een verkoring te zijn. Maar om dan die Verkoren zo klein zijn, een klein kutteke, Een klein volkske. En er dan één te zijn van een klein getal, van een klein getal, wat door de eeuwige zaligheid baart, als er één te zijn van een groot getal, wat door de eeuwige rampzaligheid. was er maar geen verwerping, is het waar. Leg je er wel eens een nacht van wakker. Krijg je je koffie wel eens niet van drinken. Krijg je wel eens een keer niet van eten. Het oog, God zal toch wat wezen om een verworvene te zijn. Dat stelt toch wat wezen om een verworvene te blijven. En dat even. En dat even. Wanneer hier, waar de grans overtuigde kerk, door God en heilige geest de zin drukken van krijgt. Ik ben Eva. Ik ben Achitofel. Ik hoor bij de verworpeling. Dan zal dat de angst en de benauwdheid des te meer baan. Want God en heilige geest maakt leven tot klagen. Maakt leven tot vragen maak levend tot kermen, maak levend om zonde in te leven en in smappen te beleven, en tenslotte uit genade de zonden uit voor het en Die verkorenen, goed luisteren hoor, die hebben niet iets aan hun verkiezing gedaan. Het was buiten hen, het was boven hen, en het werd in hen op aardig openbaar. Zijn er niks aan gedaan? hebben er helemaal niks aan gedaan? Niks tegen kunnen doen. En niks aan kunnen doen. Zelf proberen is makkelijk te zeggen. Wat heb je aan je geboorte gedaan? Wat heb je daar aan gedaan? Ik had maar niks zeggen. Dat is een middel van mijn ouders Daardoor ben ik op de, in de wereld gekomen. En zo kan je er nog wat aan doen. Aan de wedergeboorte. Die gaat van God uit. En die gaat van God door. En die eindigt weer. Doorgenaamd in God. Weet men dat op een dag ook niet? De kerk komt nooit uitgeleerd nu. Nee. Al wordt de 80 jaar in de wet bevinding, Dan geldt het nog wat Job zegt. Een klein, een klein stukje van hetzelfde hebben we geloven. God is groot, getuigd, elu. En wij begrijpen. Nou hadden wij je dadelijk achter kunnen zetten? Nee, alleen de uitverkorenen. Alleen de gepredestineerden. Alleen de voorgeliefden. Alleen de voorgekenden. Die worden door Christus samen. Waar doet de Heidelberg dat niet? Maar de Heidelberg komt met de vruchten desloos. Ik kom met de vruchten van de wedergeboorte. Ik kom met de vruchten van de waarachtige inwendige roeping. Want de naastbijzijnste vrucht aan de verkiezing. Ja, dat is maken niet. Instorten van geloof. Van open. lief. Ja, daar kan je niet aankomen zo. Groeit er maar niet in. Groeit er maar niet aan zoals vandaag een veronderstelde wedergeboorte wanneer je maar veronderstellen moet als iemand sterft, moet ja, oordelen mag er niet, dus bij gevolg, hè? Is toch wel een de Nee, veronderstellen kan mis zijn, en een veronderstelling kan je het mis hebben, en zalig wordt het dus niet een misschienje als, als, als, als het waar is, maar zien of het waar is, laat het maar eens af. Nee, ik zeg niet, dat zalig worden niet een beproevingsweg is totdat de weg naar de hemel lopen gaat. Zo lang. Is het waar? Maar die beproevingen die moeten alle plaats hebben om een plaats in genade te krijgen. Om een plaats in de hemel te krijgen. Om een plaats in de rust te krijgen. Ja. Zijn ze alleen diegenen. Die Hem, dat is Jezus, Christus en die gekruist. Zonder een gekruiste Christus kan je nooit zalig worden. ze, hier is de Christen en je moet een gekruiste Christus. En geen gekruiste te bezitten, dan wacht je gelukkig als je niet bezat. Want dan bedriegen we onszelf mee naar één te gaan en straks komen ezel, ezel. Ezen beginnen buiten te staan. Je kan beter hier buiten staan hoor. Je kan beter hier buiten staan. Ja. Alleen diegenen. Die hem door een waar of door een oprecht geloof. Dat is geen vals geloof. Nee. Dat is het geloof dat van boven komt en inkomt en in de wedergeboorten, of in de levendmaking, of in de inwendige roeping, ingeplant wordt door den heilige Geest. Die is de planten van deze drie geestelijke planten. Verloof als de moeder, de liefde naar de oudste dochter, en de hoop als de jongste dochter. En nu is het in de natuurlijke zin duidelijk, wanneer een moeder haar dochter overlegt. Even luisteren hoor. Zo is het ook in het koninkrijk der genade... De moeder overleeft de dochter van het geloof. Want ze gaat het over in een schat. Ze overleeft ook de jongste dochter daarover. Want die gaat over in bezitten. En ze overleeft ook de liefde. Want daarin zal ze eeuwig bezitten God. Die liefde is. Ja. Van waar eindelijk. eidelbergen dan ook getuigt dat alleen diegenen die hem ingelijfd worden, weet je wat ik zeggen wil? Een afsnijding voor de inlijving. En als nu God en een uit de wereld levend maakt. Dan wordt hij afgesneden van zijn ijdelheden. En van het najagen van zijn begeerlijkheden. Ga niet meer, kan niet meer. Kan niet meer meedoen. Want dat geloof dat hem hier ingeplant is. Door God en Heilige Reed Dat roert zich. Dat wendelt zich. Dat leeft want het is geen dood geloof gelijk een historisch geloof maar het is een levend geloof en wat zijn de eerste werkingen daarvan de eerste oefeningen de, de eerste gewaarwordingen in het zielsleven leven dat ze gaan geloven dat God leeft echt leeft en dat hij erg leeft Dat gaan ze geloven ja, dat gaat ze geloven. En je gaat geloven dat God haar schepper maar ook haar, haar rechter is. Met een leven geloof. Oh, met een geloof dat leeft. En je gaat ook geloven dat het licht der geest is dat ze daar in een schuld staat, waar ze niet overheen kan zien, en ook niet naast heen kan zien. Zij ziet, door het geloof, die de sprenkelen van het zelfmaatende geloof, ziet het onmogelijk, hij om ooit bekeer, om ooit zal, om ooit met God verzoend te kunnen worden. Dat doet ze zoeken, dat doet ze lezen, dat doet ze termen, dat doet ze vragen, dat doet ze smeken. Hoor je? Dat zijn die zoete beginselen door het geloof gelooft ze nu dat er een echte neemel is. En dat er een echte is. Zij gaan nu geloven dat ze echt in de schuld staat. En dat die schuld gedrukt, indrukt. En ze maal in haar kelder. Waarom noem je dat? In de hoop over de nog onder ons zijn die wel eens naar de kelder moeten vluchten, In de hoop over de nog zijn onder ons die het wel eens niet in huis uit kunnen houden. Waarom halen we dat dan? Met de zalm 34. Deze een ellende geriep. Maar genoeg. Wanneer dat zaligmakende geloof in de chilege planten, dat gaat nooit meer weg hoor. Dat kan door duizend hellen gaan, maar het eindigt in een hemel zonderheid. Ja. Die sprankel zaligmakend geloof. Die kan door de wegen gaan van voetangels en kalemmeren uitroepen. Met daar ik zal nog één derde dag in de hand van Souwel omkomen. Maar hij is toch in de hemel terechtgekomen hoor. En Souwel is omgekomen. En wanneer in de beginselen van dat zaligmakende geloven. Die armen overtuigden zonder die sterven moeten elke gelaten opgeroepen te worden om te sterven. In zijn ogenblik verwaardigd wordt de geloven dat God almachtig is. Krijgen overbuiging. Dat God doen kan wat niemand kan. En hem geven kan wat hij gans geen recht begraven. En hem eens laat zien dat hij nog in het is. Nog in de mogelijkheid. Ik weet wel dat tegen mijn moeder zei. Moeder, ik kan nog beturen. Ik kan nog zelf. Is nog niet verloren Binnen. Wat zei dat mensen? Gelukkig werd mijn kind. Dan moet alles nog gebeuren. Dan moet alles nog gebeuren. En hoe is het nu? Mag ik het zeggen? uit niet verstaan, dat lijkt het me naast je niet. We elkaar langer dan vandaag. Vandaag en een dag moet nog alles gebeuren. Om eens een ogenblik in de verzoende betrekking van mijn vader door de zoon in de Heilige Geest te stellen. Maar als men dan. Door de sprankelen des lichts en des zaligmakende geloofs een kind van God zit. Ach, wat kijk je dat tegen nu? Wat zie je zo'n mens als een berg? Heeft? Wat zie je zo'n mens als een eikenboom dat recht Wat zie je zo'n mens als een kind van God? Wat zie je zo'n mens alsof hij helemaal geen gebrek heeft? Alsof hij helemaal zonder gebrek is? Hij jullie dus ook zo hoog geschat. Hij jullie is ook zo hoog geschat. Ja. Ging in de stoel van mijn moeder zitten. Mijn moeder werd bekeerd, ging in de stoel zitten. En toen zei ze, "Ach, kind, als ze zeggen wel, dat kan niet vandaan komen. Dat kan niet vandaag', Maar je probeert het maar. Je zoekt me En je topt me. Kunnen kunnen zo zeggen, ja mensen, je moet het aan die stoel, je kan het maar niet laten. Je kan het maar niet ophouden. Je acht ze zo gelukkig gelukkig. Oh, ik weet nog dat van dominee van Rijden. Hij was destijds een christelijke reformeerde, godvreezende man. Stond aan de voordijken barende. Ja, hoe lang liep hij zeven ze kwartier in? Ja. Als een onwaardig mens zat ik daar in de bank. Hel, dood en doen waardig. En dan vond ik het zo groot Ede, dat er nog een godsgezand was. Die mij aanzeiden Wat noodzakelijk gekend moest worden. Dan deed ik mijn gebedje. Wat nu wel tegen mijn kleinkinderen zei. Zij wil je opa bidden. Zij wil je opa vragen. En toen zat ik in dat gebouw op de galerij. En daar had hij bepaald over, hem gepraat, over mij gepraat, want de koster die begon te schreeuwen van mijn ween. Als hij mij zag weenen, nog in het hete, nog in de mogelijkheid, en dat hij voor mij nog een knet was, was, om aan te zeggen wat wel was, dan brak ik als grofvlak. Ik kon het niet begrijpen, kon ik kon niet begrijpen. Maar toen bleef hij een keer staan, en het moest hem passeren. Ik moest hem passeren, ik moest langs hem heen. En dan kijk je zo in, zo naar beneden, naar beneden. En daar werd ik vlak aan hem toe, toen zei die jongeling: geef mij eens een hand. Hij brak, vond zo'n groot wonder dat er nog een Met de sere was die voor zo'n mond nog een hand Komt die begrepen? Ik kon niet begrijpen. Ik heb er de hele week van stuk geweest. Een knecht van God. Die zei Jongeling. Geef mij eens een hart. Ik vraagde waar ik hem dankbaar mee Uitvoerde. Zo zei ik de vrouw van de volgende moeder. Zei, ja doe dominee. Ja doe dominee. Ja. Zou je ook nog. Moeder wel dominee. Maar ik Ik niet. Ik niet. Weet je daar ook nog van? Ik haal het maar aan dat onze jongens en meisjes weten. Als God begint, dan begint hij alleen de schuld en de dode. En dan krijgt die mens bij de onderwijzingen des feesters. Allemaal graven hier, allemaal graven en dat nooit meer zalig kunnen worden, de kortste weg dat het geloof doorbreekt tot de eeuwige zaligheid. Want dat geloof, dat hebben doorbrekenden en voortbrekenden aard en karakter. Lees het 11. Daar hebben we de wolken dergetuigen rondom Terwijl ik alle door het geloof. Dat de ware geloof, dat echte geloof. Ik zal niet denken. Nee, ik zal het anders zeggen. Ik zal het anders zeggen. Dat zal het maken de geloof. Doet het maar in de oven En verbrandt niet. Werp het maar over het woord, niet verdrinken. Dat zal het maken de geloof. Werp het maar in de noe. En de hel houdt het niet. En de hel houdt het niet. Nee. Want zij ervaren door de kracht des heiligen geestes, dat dit geloof een geestelijke plant niet alleen, maar ook een geestelijke wasdom ontvangt. En dan is het wel waar dan de trappen in het geloof zijn. Maar het geloof zelf is hetzelfde geloof. Al onderscheidt het zich in een zwak geloof en in een sterk geloof. Ja, dan zouden we allemaal wel een sterk geloof willen hebben. Oh ja. En dan wel zo sterk, dat we aan onze engte en zaligheid nooit meer wordt te twijfelen. Dan is het meer voor ons als tot eer van de nieuwe. Maar een de geloof, dat zal den zaligmaker heren. En den zaligmaker verheerlijken. En die hem ingelijst worden, worden eerst door Mozes afgesneden. Ach ja, dat is pijnlijk zeg ik niet. Nee, als Mozes het maar doet. Want die worden niet als een heilige afgesneden. die als een, een vader. Je wordt niet als een gelovige in jezelf en afgesneden. Je wordt niet als een mens met genade in jezelf en afgesneden. Dat kan niet. Eens. Maar je wordt afgesneden als een goddeloze. En dan met zoveel genaamd. Als een goddeloze afgesneden. En dan met zoveel openbaringen van meneer Jezus Christus. Als een gelovige afgesneden. En dan met Christus' openbaring en zelfs vaderlijk openbaar. Wanneer Christus van zijn jongeren vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En tenslotte vraagt, wie zegt, gij dat ik ben? Dan ziet Petrus, in de mensenwording Gods God, God dan ziet hij in die mensen worden helder en klaar de op. En daarom zegt hij, gij zijt, niet gij woord, gij zijt de Christus, niet een Christus, maar de Christus. De schriften, die vanaf Genesis drie geopenbaard. En deze afsnijding daar iets van te zeggen, geschiet geliefd naar het getuigenis, de God het einde, der wet is Christus. En de wet brengt de mens aan het eind van de wet. Ja. Nu weet ik wel, dat afsnijdingen en inleiding, zijn zijn de godsdaad hoor, maar je kan je zelf wel over boord werpen, maar dan, dan zwem je toch weer naar de kant. Je kan je zelf wel eens wegwerpen, maar dan raap je toch niet zelf uur op. Je kan wel eens zeggen in de beschouwing, ja, ik ben verloren, maar dan ben je nog niet verloren. Maar wanneer het mag zeggen dat de grond onder je voeten wegvalt, ja, dan zijn geen skia in Jezaja 38. Ik word onderdrukt, en als je onderdrukt, dan neem je de grond onder je voeten weg. Wat kom je dan aan? Wat kom je dan aan? Laat ik nooit nou iemand zeggen: Ja, die mensen stellen de wet, bij nemen zo benauwd voor, dat is wel waar. Omdat de hemel alleen ruim is en niet benauwd En hij in waarheid door de weg van benauwdheden geopenbaard wordt. Want een broeder wordt in de benauwdheid geboekt. En als die zondaar daar mag zijn, dan laat hij zich rasen. Hoe doet hij dat? Hij wordt zo in en overwonnen. Hij lief Gods recht. Het vreemde Gods recht. Om de tekens van in de gafie. Voudt in de handen van de nevige door de medelaar. Terwijl ik hem ophaalt uit de diepste van de hellen. En was de rijder. En hem voor een vader zet als een heilige, Als een rechtvaardiger als een rijder. Wat is een waar geloof. Ten eerste is een waar geloof een verbondschrift. Want niemand wordt de zalig om de waarde van zijn geloof. Al is het waar, al is het waar, dat zonder geloof, het eeuwig onmogelijk is om goden te behaald. Nochtans wordt niemand zalig om de waarde van zijn geloof. Want wij hebben geen waardigheid als geloof. Het geloof is een waardigheid uit het verbond. Wat ons uit genade geschonken wordt. Dus niet om de waarde gij des geloofs. Maar omdat het geloof het middel is. Het geloof het de hand. Het geloof het instrument. Het geloof dat mijnt. Geloof dat neemt aan. Zoveel hem aangenomen. en heeft die macht gegeven. Om kinderen op te wonen. Ja. Het is een zoet geloof. Dat is echt wat. Het is zulk een waar geloof, om er maar iets van te zeggen, het neemt de kortste weg, het neemt de koninklijkste weg. Waarvan we lezen in brengen, Zienden op de overste lijst, des dat geloof. O Christus leefde op aan, als zijn menselijke tuur door het geloof. En ons geloof vloeit uit zijn verdiensten voert uit het hoofd des verbonds de werkelijkheid, het voorwerp des geloofs luister maar wanneer deze gezegende middelaar in de aanvaarding van zijn menselijke natuur dan heb je in zijn menselijke natuur het geloof geoefend behoofend en hebt hij nooit ene seconde nooit een seconde Hebt hij gewankeld of getwijfeld in dat geloof? Als dat te waar was, als Jezus één seconde getwijfeld had aan het behoud van zijn kerk, en aan de verheerlijking van Gods deunzoon, en aan de verlossing van zijn kerk, dan was hij zijn kerk geheel verloren. Geheel. Dan had hij geen kerk meer. Maar hij geloofde in de belofte. Die de vader en van eeuwigheid in de aanvaarding van zijn menslording voorgesteld heeft. Wanneer hij zijn zielen tot een schuld voorgesteld, dat spreekt de vader. Dan zal hij zijn kerk hebben, dan zal hij zijn brand, hebben, dan zal hij zijn loon hebben, dan zal hij zijn Hij is een arbeider zonder gebreken. Maar zijn arbeid wordt ook door een vader. Beloon met een heerlijkheid der onsterfelijkheid. Het is een waar geloof. Hoor. Dat niet alleen een stellig weten. Het is meer. Het is meest weten. Zonder bevinding. Een stellige kennis van de heilige schriften. Zonder Godskennis, zonder zelfkennis en zonder Christuskennis. Dan mogen we een kennis der waarheid hebben, een kennis der Heilige Schriften, zoals William die gehad heeft. En nogthans, heb je nooit met een klein sprankeltje zalig maken, geloof, geloof wat die gepricht Zolang dat wat is Kan vergaan niet. Kan het vergaan niet? Wat kan er toch een licht zijn zonder het hart verlicht is? Wat kan er toch veel zijn terwijl het nog niets is? En wat kan er iets goddelijks zijn dat naar alle beproevingen opwacht en groeit? In de ware kennis des heers. Een waar geloof onderscheiden is. Van een historisch geloof. Ik dat niet goed, jawel, maar het maakt niemand goed. Een historisch geloof is onmisbaar, want historie wil zeggen, de naakte waarheid. Als men eens iets vertelt, dan zegt men er wel eens achter, ja, maar het is historie hoor, wat zegt. Dat wil zeggen, het is echt waar wat ik u zeg. Het is niet verzonnen maar het is echt waar hier hebben we in de Bijbel een goddelijke historie een historie die goddelijk is de welke waarheid is omdat dezelfde van God maar. maar zou je dat historisch geloof niet kunnen missen heeft niet dat nee. Nee. geloof kan je missen maar David dat verliest ook en een wondergeloof kan je ook missen maar je kan niet zonder wonder zou worden wij onthouden Maar dat stellige weten en dat historisch geloof, daar gaan er duizenden op die straks voor één monden gaan. Want een historisch geloof, geliefde, dat is koud. Je wordt er niet warm van. Een historisch geloof is zonder voorwerp, dat is los. Dat is los. Je weten is los. En die kennis is ook los. In historisch geloof. waarin we dokter anders kennen zijn. En dokter, weet ik wat is meer zijn. Dan komt men vlak aan de poort En de poort is dicht. Want het historisch geloof dat heeft geen voorwerp om zich daar aan vast te klemmen. Een historisch geloof wij geen voorwerp om daar een vast te houden. Kom ik dan, zeg eens, dan kom ik dan. Wij maken de in de praktijk. Dat zalig maken de geloof doen. Dat doe je inzien dat onze weten en ons beleid doen dat dat wette is en dat de smalt. Dat doet aan aanschouwen, dat je een naakte ziel hebt die omgekleed is. En daar je voor een eeuwigheid staat, waarin je ziel niet opgelost is. In historisch geloof. Ik herhaal, het is goed, maar het maakt niemand goed. Je kan opklimmen in kennis. Tot erentietels en weet ik wat is meer, zijn. En straks sterven als de grootste dwaas. Als de grootste dwaas. En zou Een schoenmaker zijn met een sprankel licht. En zaligmakend geloven nog zo klein. Dan dokter en de zijn. En straks. als een eeuwig vuurbrand der hel weg te brengen. Wat is een waar geloof geliefd Dat is verworven door het voorwerp des geloofs. En dat is Christus. Maar nu even les. Dat deze drie planten gegeven worden, verworven door Christus, buiten het gezicht van Christus. Ze bezitten dus Christus daden, Christus weldaden, en ze gaan naar de ongelukkigste, naar de ellendigste, naar de verlorenste. Ze gaan over de witte oog. Oh God, nog een ogenblik. En de aarde kan me niet meer dragen. En de hemel kan me niet ontvangen. Dan zeg, gaan ze naar Korad, Daad en Abiram zijn. Eeuwig varen terecht. Dat is iets van het ware zaligmakende geloof. Nou, nog iets. Dat geloof ontvangen zij in een weg waarin ze zelf niet wint. Maar de vrucht gaat openbaar. Dat geloof, daar kunnen ze zelf niet mee omgaan. Gelukkig. Gelukkig. Want als wij met ons geloof konden omgaan, na elke dag wel zoveel geloof, dat ik over de dood heen zag, over de hel heen zag, over de duivel heen zag en over de zonde heen zag. Maar... Het geloven is een gave God. En dan maak de kerk en in de tijd mee. En in de beproevingen des hadden. Dat je het, ach kom ik eens geloven. Oh God, ik dan geloof. kom ik toch eens geloven? Kom dat eens een gereintje geloven? Kom toch eens geloven dat je er is. Kom toch eens geloof dat hij van mijn afweer dat Kom toch eens geloof dat er nu voor mij ook nog iets te vinden is? Zijn even geleden. Waarvan we nu eens lezen: van die vader van die ik knaap. Meneer Jezus zegt: Gelooft gij dat, dat ik dat doen kan man, Geloof je dat? En wat zei hij? Misschien wel of misschien niet? Nee. Nee, de natuur van het zaligmakende geloof: dat is recht, dat is echt, dat is waar zekerheid en een dadelijk openbaring van gerustheid. Luister maar. Wat zei die man? Ja. Daar komt het. Je hoeft nooit te denken, volk, dat je zelf het geloof op moet weten. Dat ken je. Maar als het tijd is, dan wordt het geloof voor je opgewekt. Dat doet dan een heilige witte. Zeg ik, ik geloof een aard. Een avond Ik geloof in God de Waal. In de twaalf geloofsartikelen. Ik geloof. En dat geloof. Dat is een verzadigend geloof. Dat is een rustgevend geloof. Dat is een bevredigend geloof. Zou ik het zeggen en niet doen. spreken en niet bestendig. <lacht> Voor er is geen God die belooft om er ooit te vervullen. Maar. In de dadelijkheid schiet die man zijn. Waar zakt die neer? Werd in zijn ongelofheid. Zit toch wat ik? Zo kan het. En zo kan het niet meer. Zo bezit. En zo mis. Zo rijdt. En zo verant. Ik geloof. Zeg, maar. Maar. Kom te ongelofheid. Het is dan niet alleen een stellig weten. Maar een inleven en een beleven. En dat zoeken ze, zaligmakende geloof, geliefden, dat ziet uit, om door het voorwerp des geloofs te mogen ontvangen genade voor genade. En dat voorwerp des geloofs, welke Christus is, getuig je dan uit de heilige bergen. Dat ik alles geloof. Wat de mensen zeggen. Nee. Nee. Nee dat hoeft niet ook hoor. Dat kan niet ook. Maar het hoeft niet ook. Niet. Nee. Het hoeft niet. Ze behoeft zelfs. Uw zaligheid. Niet te verbinden. Aan paus. Want er in deem. Maar zo kan. Is er ook afgevallen. Dat zaligmakende geloof. Dat is een worstelend. Dat is een geloof dat dan onderlegt en dan boven komt. Waarvan ervaren wordt de kracht der waarheid. Door het geloof vielen de muren van Jericho. Wat hebben je dan gedaan? Niets hoor. Niets. Helemaal niets hoor. Hadden we een sprankeltje mee geloven. We lieten God regeren, hadden een huis. En we zouden hem volgen. Die vader is gevolgd geworden. Ik wil er maar iets van aanhalen, mijn thuis ziet ook erop. weer op Als Elia, ja. Den de vuurprofeet, de man die op de kerm houdt driemaal om vuur, tweemaal om vuur en driemaal zich laat benodigen door de overste van een koning, gaat hij met hem. En dan predigde die koning Agas, het Oude god, in het geloof. Want als hij Agas zijn handen vrij had kunnen krijgen, had Elia door een meter gesneden. Dat is een vijand van zijn vader en een vijand van hem. Maar dat geloof, dat ziet op hem wat vijand zal hem weer. Gij, gij, zij zijn, zijn het verwinner in de strijd. En geeft uw volk de zin. Maar niet alleen dat ik aan vader. Nou wat. God in dit woord gehoven. Maar dat dat verachtig is. Maar. Nu komt nog een lief maar. Een vast vertrouwen. Wat is vertrouwen? Op iemand leunen, Op iemand steunen. Je geheel aan niemand vermaken. Word je op de dieren. En dan zal je op paden richten. Vertrouwen de man niet zo licht over denken. Als er ene schone vrucht uit het verbond gegeven wordt. Dan is het vertrouwen. In het aangezicht van de dood. Vertrouwen dat hij verwijderd. is. In de ene enkel zonde in Vertrouwen dat hij voor u tot zonde gemaakt is. Vertrouwen. En u nog zo oordeelswaardig. Dat Christus die oordeel gedragen heeft. Vertrouwen, dat is, ik ben zwart, doch hij is liefelijk. Hoewel ik verdoem, ben. nog dan door verzoen. Dat is vertrouwen. Al duurt 25 jaar, dan vertrouwt Abraham nog door onderhouding. Ach, hoe menigmaal dat die belofte niet vernieuwd worden in het leven van Abraham. Hoe menigmaal moet de belofte van de vergeving der zonde niet vernieuwd worden in de kerk. Dan zegt de Heer, ik kan maar niet meer geloven, ik kan maar niet meer geloven. En daarbij verlieven in de belofte in zijn dat hij die roept is getrouwd, met een kruip wat u gelooft, dan zegt de ze, Heer. Ik zal vandaag wachten, ik zal morgen wachten. En hoe lang wacht je? Totdat het geloof tegen in zijn kracht overmacht. Niet alleen anderen zegt hij, niet alleen Abraham, niet alleen Isaac en meer anderen. De vergevingen der zonden ontvang ik, maar ook ik zeg, maar ook. Dat ook mijn zonden erfelijk en dadelijk. Dat ook mijn zonden die een eeuwige scheiding gemaakt heeft. Ook mijn zonden die de toren gods opgewekt ook mijn zon die door den donder en den belichtzin van Sidi geopenbaard zijn. Als des doods schuldig en des doods waard. Dat niet alleen anderen hem borgen maar dat ik ook een borgen Dat niet alleen anderen de bloed gewassen maar dat ik ook gewassen Dat niet alleen anderen vergevingen zonder maar dat ook mijn, mijn, mijn zonde en dat zoete woord van vergeving. Dat is wel zulke God verheerlijke, en die de geweldaad, aan die doemwaardige zolda, dan voor God en onder God, God rechtvaardig. En die verwaardigde wordt gelieden door de rechte gij door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Als een zolder weggenomen wordt. En de schuld genoegd aan volk door het geloof je schuld weg dragen. Je toren weg dragen. Je hel weg dragen. De vloek der wet weg zien dragen. Je ziet alles wegdraag wat in de hel thuis hoort. En Christus zijn hel wordt uw hemel der eeuwigheid. Ja. En zich. Ook oh, mij. Dat is wonder Ja, ook mij. Zijn er nog anderen Die ook wel eens zo, die heren. Oh, je hebt Adam gegeven. Je hebt Nassa gegeven. Zou het mij nog kunnen geven? Ik wil nog eens iets zeggen. Ik moet wel onderaan aan eindigen, maar dat blijft toch zo. Uh, wanneer een zonde. Door overtuiging en overtuiging gebracht. brengen. Als jij me dat onderscheid niet even aan kan stellen. Want dan laat ik gaan wat ik zou willen zeggen. Dan doet zich toch wel eens voor Dat hij de Bijbel loopt. En dat is zegt Heer. Hier staat dat van Manasse. Hier staat dat van Manasse. En God liet zich van hem verbinden. Dan laat je God lezen. Dan laat je God de Bijbel lezen. Zeg, Heren, je hebt het hier zelf neergezet. Zelf neergezet. Dan ziet je, in handelingen twee, Heren. Hier hebben de 3000 in één Oh, zou ik mij Hij heeft de Bijbel ook God laten lezen, terwijl die van God is. Dat hoort ook in de kerk. Maar mij. Nee. Mijn zoon de vergeven. Waar viel Bunjans pak? Calvaria. Waar viel die over? De gerechtigheid die zei in Heidelberger. De eeuwige gerechtigheid, een auto durende gerechtigheid die hebt de kerk niet in haar niet, niet in naar zelve maar hij zegt volmaakt in hem. Je mag jezelf noemen volk. Kind. Je mag jezelf zondaar noemen gisteren, vandaag en morgen. En je mag jezelf zondaar noemen zelfs in het licht van de eeuw. Zou alleen vernedering en ootmoedigheid waard. Maar wanneer het geloof doorbreekt, dan zeg het, hij is de mijne en ik ben de zijne. Hij is mijn zonde en zijn wonden zijn mijn verheving. Hij is mijn schuld. En zijn betaling is mijn. Hij is mijn redder. Uit de dood door zijn dood. En schenkt het eeuwige leven. Des eeuwige leven is mij. Wat wordt hij mij? Dat is zo persoonlijk. Maar het is ook dierbaarheid maar beleefd. Is het waar? Hè? Dan ben je het rijkste mens van de hele wereld. Daar kan ik ook geen woorden voor vinden. Nee, nee, nee. Dan mocht ge met een Abram. Is een ogenblik vraag. En Abram geloofde in de Heer. En het is een te kerk. Dan heb je dat boven je hoofd. Maar nu. Eigenlijk zijn hij daarmee bergen zeggen. Me. Met de eeuwige ons Sterfvolligheid is dus eeuwig leven. Uit loutere, komt het hoor, uit loutere, zuivere, vrije genade, waarin de sluitsteen aan de hoofdsteen toegebracht wordt: genade, genade. Genade zijn dezelfde. Genade heeft zijn wortel in de eeuwigheid. Overbaat zijn vruchten in de tijd. Genade overbaat in de rechtvaardigmaking. Dat God zich verlust. Om een zondag vrij te spreken. En hem aan te nemen tot kinderen God. En hem in de heiligmaking. Te doen sterven aan alles wat de gekruiste Christus niet in is. Om hem eenmaal in een weg der heerlijkmaking op te nemen. Heilig. Zonder lijden, en hier, door lijden geheiligd. De heer ons zich over de jongsten, over de oudsten, en de heerlijke vrije genaam in ons allerhart ten eeuwige leven. Amen. Ach, zegen u woord, Heer, wij kunt niet inbrengen, dat kan u. Toeven wij ook niet te kennen, en nog minder te doen. Maar als u het doet, dan doet u het goed. Dan zal het er wel een blij En dan zal het ook zijn vrucht wel openbaren. Och, gij hebt zoveel arbeid aan ons ten koste gelegd. Gij hebt zoveel arbeid aan ons openbaard, heer. Dat is niet te zeggen. Daar zijn geen woorden voor. Als het gezien wordt, dan moeten we naar uitroepen. God is groot. Je sparen van zulke eeuw. Hebben wat meestal om die boom gelegd? O, o, o. Ge hebben wat geroepen. Wend u naar mij toe. Ge hebben wat geroepen. Bekeert u de Waarom zou het stel? Ge wat geroepen. Aan een egelijk komen, Door de weg der vermaning. En door de weg der bestraffing. Ogen dan heden, heden, heden. Mijn stemmen hoort. Verhaat. u hart niet. Ach kom. Ach kom. De vragen om het we gevraagd hebben in de begin. Zij hem door de voetstappen. Van uw profetische bediening. En door uw ogen priesterlijke arbeid. En koninklijke waakzaamheid om je ganse erven. En uw verzoening. Verzoening over prezen. Ach, verzoening over ons bidden. Altijd maar weer verzoening. Altijd maar weer verzoening. Omdat altijd de zonde in en aankleven. Nodig. Nodig. En voor uw kerk noodzakelijk in de ervaring. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook. Wij vergeven onze schuldenaren. Amen. Het tiende van de 89 ste persoon. Mijn naam zal, hoe toch ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door regelen handelen, door licht of veld bedroggen de uiterste heen te dringen. Den booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog in een uitlands voor zijn zweet zal onderdrukken. Dat is het tiende van psalm 89. 33 sterf zonder en daarvan het schaaf en de zonkvush.